Verder een korte file bij Rotterdam op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. En bij Utrecht op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen Hilversum en Beeldhoven 3 kilometer. Berlijn, 1940. Twee gewone mensen komen in verzet tegen de nazi's. Het wordt een adembenemend kat- en muisspel Lees nu Hans Fallada's internationale bestseller... Alleen in Berlijn. Een herontdekt meesterwerk. E-matching. Online dating. Alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Hans Vallada. Alleen in Berlijn. Het laat je niet los. Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen?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 Fascinerend en mysterieus. De koning van Kader Abdolla. Nu in de boekhandel, bij Libris en Bladzijde. Kijk ook op gitp.nl en ontdek waar bewegingsruimte zit voor talentontwikkeling. NOS, NOS, NOS Langs de lijn, met Henry Schut. Goedemiddag. De staande ovatie die u misschien nog net achter mij hoort is natuurlijk niet voor ons, maar voor baanbuurrenners. Want we zijn in Apeldoorn bij de wereldkampioenschappen Baanbuurrennen in het Omnisportcentrum van Apeldoorn. Een prachtig centrum en zitten ook een prachtige plek. Want het waait elke ronde als de renners langskomen, zo dicht zitten wij langs de baan. Sebastian Timmerman zit aan de overkant van de zaal voor mij. Sebas, vertel eens, wat hebben wij gezien de laatste minuten? Want het was mooi, hè? Het was heel leuk. Het applaus dat nu opnieuw klinkt is voor Kirsten Wild. Die na drie onderdelen van het omnium. Het nieuwe onderdeel, het uh, nieuwe olympische onderdeel moet ik zeggen. Want het wordt al wel een paar jaar gereden bij een WK. Aan de leiding gaat. Ze begon goed vanmorgen bij de 200 meter met vliegende start. Vierde. Daarna bij de puntenkoers vijfde. Maar net zojuist afgelopen dus op de afvalkoers. Tactisch erg sterk gereden. Ze wordt daar derde. Maar ze loopt vooral uit op haar uh, concurrenten die dicht bij haar in de buurt staan. Met name de Canadese Tara Whitten. De Poolse Wojtira en de Amerikaanse Sarah Hammer. Dat betekent dat halverwege het Omnium drie van de zes onderdelen zijn geweest. Wild aan de leiding gaat met 12 punten. Je krijgt namelijk het aantal punten van je klassering. Twee punten daarachter staat Tara Witten op de tweede plaats. Zes punten daarachter de Poolse op de derde plaats wordt Tira. En de Amerikaanse topfavoriete Sarah Hammer staat vierde met tien punten. Morgen nog de individuele achtervolging, de scratch en de 500 meter. Maar er valt wat te lachen voor de Nederlandse ploeg. Door het goede optreden van Kirsten Wild, maar ook door het goede optreden van Teun Mulder. Hij staat strakjes in de finale van het Kairin-toernooi. Dat sprinttoernooi eerst achter de Danny en de laatste 2,5 ronde gaan voor wat je... ...waard bent voor de achtste keer op rij. Mulder dus strakjes in de finale. De verrassing van vandaag is misschien wel in het vrouwensprint toernooi... ...waar de uh, Britse Victoria Pendleton na vier jaar op rij wereldkampioene te zijn geweest... ...is uitgeschakeld in de halve finale. Voor haar rest misschien het brons. De finale gaat daar dadelijk tussen de Litouwse Simona Kruppertschijten... ...en de Australische NM'ers. En die staat met 1-0 voor. En blijft u erbij, want binnen 10 minuten is die finale ook van de Keiden met Teun Mulder. Ook ergens in deze hal is Steven Dalebout als zeg maar razende reporter deze middag. Steven, waar bevind jij je? Ik sta op het middenterrein. Als je van bovenaf naar het middenterrein zou kijken, dan ziet het eruit als een groot mierenes. Maar als je erin staat, dan is het een georganiseerde chaos, zou je wel kunnen zeggen. Rechts van mij... Daar rijdt Chris Hooy op de rollenbank. Uh, juryleden lopen daartussendoor. De pers loopt daartussendoor. De pers kan in feite overal komen, behalve in de boksen. De boksen de, de boxen waar de, de teams zich voorbereiden, waar de mechaniekers de fietsen aan het voorbereiden zijn. Die zijn afgesloten, maar je kan gewoon over een hek leunen en daarin kijken. De Nederlandse box, daar kwam zojuist Kirsten Wild inlopen met een, uh, ja, een glimlach. En dat is natuurlijk ook terecht, want zij doet het enorm goed vandaag. Ze reed daarvoor nog even een klein rondje uit hier over het middenterrein. Het is een, een plek midden op het middenterrein waar twee bankjes staan. En daaromheen rijden de renners voordat ze de baan opgaan of nadat ze de baan afkomen als soort leeuwen in hun kooi nog een paar rondjes. En als ik dan nog even terugkijk naar die Nederlandse box, daar zit ook Teun Mulder. Hij moet zometeen de baan op voor die finale van de Kairin. En hij is zich aan het warmrijden met een geconcentreerde blik op zijn gezicht. Er wordt meer gefietst vandaag, niet alleen in Apeldoorn, maar ook in Vlaanderen. Daar is de E3-prijs Vlaanderen en daarbij is Lippens. Het is een bijzonder levendige koers hier in de omgeving van Harelbeken. De renners hebben zojuist de Knokterberg gehad op 176 kilometer. De koers is 202 kilometer. Dat betekent nu dat ze zo'n beetje 22 kilometer van de finish zijn. En we hebben een kopgroepje van zes man. Waarbij onder andere de Nederlander Nicky Terpstra zit. Hij is zeer actief in deze wedstrijd. Is veelvuldig betrokken geweest bij uitlooppogingen. En dat groepje van zes man heeft een voorsprong van 21 seconden op de achtervolgende groep. Met daarin absoluut de man van de wedstrijd. Fabian Cancelara, de Zwitser, de wereldkampioen, tijdrijder. De man die vorig jaar deze wedstrijd ook al won. Toen in een adembenemende finale met Tom Bonen en Juan Antonio Fletcher. Hij won ook de Ronde van Vlaanderen. Hij won toen ook Parijs-Roubaix. En hij is eigenlijk vast van plan om dat drie luik opnieuw te gaan herhalen hier. Maar uh, dan moet hij wel nog even doorrijden. Want dat gat van 20 seconden heeft hij niet zomaar dicht gereden. Cancellara, vier keer lek gereden. Eén keer een kapot versnellingsapparaat. Maar telkens kwam hij weer boven. Verrees hij weer als een feu. Uit de as ...en kwam hij weer in het peloton terecht. Totdat hij op een gegeven moment besloot dat het allemaal genoeg was op de oude Kwaremond. Toen reed hij iedereen in het peloton los in een ziedende achtervolging. Daarmee werd de hele wedstrijd op de kop gezet. De medekoplopers van Nicky Terpstra zijn Heinrich Housler. Ook niet de minste natuurlijk. Jurgen Roelands, een beller. Fransman Vincent Jérôme. Zep van Marken, vorig jaar nog tweede in Gent-Wevelgem. Ook die rijdt een bijzonder sterke wedstrijd. En dan heb ik ook nog het idee dat er een man van Saxobank bijrijdt. Ik meen dat dat Larson is die daar erbij zit. Maar die zal voorlopig ook nog niet al te veel werk daar verrichten. Knap in ieder geval van die Nicky Terpstra dat hij erbij zit met nog 21 kilometer te gaan. De voorsprong loopt wel terug hoor. 15 seconden. En hier werd ondertussen gereden door de grote Victoria Pendleton. Die voor brons moet vandaag, hè Sebas? Ze heeft die bronzen medaille uiteindelijk wel behaald. Ze verslaat Olga Panarina met 2-0 om even een voetbalterm er doorheen te gooien. Je moet namelijk twee keer winnen van je tegenstander in zo'n finale wedstrijd. Nou, dat doet ze dan, maar het is echt een troostprijs. En we weten dat Victoria Pendleton niet de dame is met uh, uh, het meeste zelfvertrouwen. En dat zal toch uh, wat minder gaan worden. Want na vier jaar onafgebroken de wereldtitel in huis te hebben gehad. En trouwens ook de Olympische titel. Is ze in ieder geval die wereldtitel kwijt. Victoria Pendleton had vandaag uh, geschiedenis kunnen schrijven door haar zesde wereldtitel te pakken. En daarmee was ze dan door eh, samen met de Russin Tsareva de beste sprinter ooit geweest. Maar dat zit er niet in. We gaan wel iets unieks meemaken vandaag bij het vrouwensprinttoernooi, Want we krijgen of voor het eerst een Litouwse wereldkampioen. Of voor het eerst een Australische wereldkampioen. En die finale is nu begonnen. Drie rondjes sprinten tussen Anna Meers en Simona Kruppetskeiter. Nou ja, drie rondjes sprinten. Het is eerst natuurlijk aftasten in de eerste van die drie ronden Kruppet... Kijten Je rijdt aan de leiding helemaal beneden aan de baan op de blauwe band. De Côte d'Azur zoals die genoemd wordt in het baanwielrennerij. 28 jaar is er komt dus uit Litouwen de nummer 8 van de laatste Olympische Spelen. En daarna maakte ze een behoorlijke progressie. Afgelopen seizoenen stevast op het podium. Eigenlijk al begon dat in dat Olympische seizoen. Toen ze tweede werd in Manchester de 2k. En nu wordt er afgeschoten. En dat is omdat er te vroeg een uh, surplus wordt ingezet volgens mij. Dat mag volgens mij pas als er een uh, halve baan is afgelegd. En Kruppertskeiten en NMIS deden dat veel te vroeg. Krijgen ze een waarschuwing dadelijk van de scheidsrechter. En dat betekent dat deze grote finale opnieuw gaat beginnen. Dadelijk tussen Kruppertskeiten en NMIS. Het staat dus 1-0 voor Meers. Kruppertskeiten moet dus gelijk gaan maken. Harry. Ondertussen hier aan tafel aangeschoven op, we mogen wel zeggen, koninklijke plaatsen. Kees Priem, goeiemiddag. Goeiemiddag. Voormalig renner, voormalig uh, ploegleider ook. En nu werkt u bij Libema Prof Cycling. En volgens mij hebben we dit allemaal daar aan jullie te danken. Ja, we hebben dat uh, twee jaar geleden binnenhaald. En uh, we hebben hier de, de, de exploitatie van. En ja, we, we proberen elke keer mooie wielwegstrijden hier binnen te halen. Ja, want even voor de mensen die niet exact weten wat jullie doen, Libema Prof Cycling... Is dus organisator van wedstrijden, haalt wedstrijden binnen. Wat doen jullie nog meer? Ja, we doen uh, algemene service. We zitten bijvoorbeeld vandaag ook in Halenbeek. Waar we de algemene service doen uh, bij de wielwedstrijd Halenbeek. En wat is de algemene service? Uh, wij verzorgen uh, de neutrale wagens. Die zijn allemaal uh, van ons. En daardoor uh, assisteren we eigenlijk uh, alle, alle ploegen uh, op een neutraal gebied. Dus wanneer het een kopgroep is. Dan zorgen wij dat uh, ze, wanneer ze een lekke band hebben. Dat wij een lekke band uh, weer voor de, dat hij weer goed is. Ja, kortom, van veel verschillende soorten markten thuis eigenlijk. Ja. Dat betekent dus ook dat jullie hier, behalve dat jullie organisator zijn... en uh, ook beheerder van het centrum, geloof ik ook nog. Hè? Ja, we zijn echt exploitant van het, van het hele centrum. Ja. ja uh, en, en dus doen jullie dan hier ook die algemene service? Doen nee. er ook mensen van jullie rond uh, op het middenterrein... die exact hetzelfde doen als wat er nu in Vlaanderen gebeurt? Ja, maar hier hebben ze alle, alle landen eigenlijk... Allemaal rijden in eigen service en het is ook allemaal uh, dichtbij. En dat heb je natuurlijk in een uh, normale wielerwedstrijd niet. Wanneer dat bijvoorbeeld in een grote wedstrijd hebt, dan mogen wij eh, assisteren na 20 seconden. En een ploegleider die mag pas assisteren wanneer het een minuut is, wanneer ja. het de kop is. Ja. We praten zo verder. Sebastian, die finale is hervat. Doen ze het nu wel goed, de dames? Ze hebben er een rondje op zitten zonder zuurplas. Dit keer Kruppits kijkt aan de leiding. Gaat weer richting die blauwe band naar beneden, waardoor de snelheid weer wat oploopt. En naar de 27-jarige Australische zit in haar wiel. Zit de fietslengte tussen 100 ongeveer. Ze sturen beide weer een beetje naar boven toe aan de overzijde. Tribunes volgepakt. Leuke sfeer vandaag in Apeldoorn. Een gezellige sfeer vooral. Meers stuurt naar boven, nu naar beneden toe. Waardoor ze meer snelheid krijgt. Richting Kruppertskeijten komt en de bel gaat klinken voor de laatste ronde. Als Meers wint, is ze wereldkampioen. Als Kruppertskeijten wint, krijgen we een decider. Ze raken elkaar eventjes. Eventjes de schouders tegen elkaar. Meers nu over Kruppertskeijten heen. Heeft de fietslengte al te pakken. Is dit de beslissing in de finale? Ik denk het wel hoor. Ik denk dat Meers hier gaat winnen van dat doet ze inderdaad met gemak en Ella Meers wordt daarmee voor de eerste keer in haar carrière wereldkampioen sprint. Ze was al een keertje tweede, dat was in 2004. Ze was ook al twee keer derde in 2005 en 2007. En nu is zij de eerste Australische dame die de wereldtitel sprint pakt. Ze slaat met 2-0 uh, deze Simona. Kruppetskeiter, de wereldtitel dus voor Anna Meers. Dat wat betreft het vrouwen sprinttoernooi Goud is voor Meers, zilver Kruppetskeiter en het brons gaat naar Victoria Pendleton. We gaan dadelijk de troostfinale krijgen bij de Keirin. de plaatsen 7 tot en met 12. En dan de grote finale waarin Nederland wellicht de eerste medaille van dit toernooi gaat behalen. De finale Keirin met Teun Mulder. Zit u dan nu met trots te kijken meneer Priem naar deze volle zaal en al dit enthousiasme? Nou ja, we hebben er uh, heel hard aan gewerkt, uh, anderhalf jaar. En dan... ja, dit is het resultaat en daar zijn we echt uh, heel trots op. Ja, we hebben de woensdag, de donderdag, de vrijdag en de zaterdag uh, nu al allemaal achter de rug. Is het uh, geworden wat u ervan verwacht had, qua publieke belangstelling ja, bijvoorbeeld? Het is meer geworden dan we verwacht hadden. Wat we wel gehoopt is dat het, uh, het zou worden. Maar uh, wat we hadden niet durven dromen dat het zo druk zou zijn. Wat... Wat is exact uw functie bij Huberna Cross Cycling? Ik ben directeur eigenlijk van Cross uh, Cycling. Ik heb het uh, in de tijd opgezet wanneer ik toerleider uh, ben uh, gestopt. En daarna heb ik dit uh, evenement allemaal eigenlijk opgezet. Ik ben eigenlijk begonnen met de neutrale service. En daarna hebben we uh, de ronde van Frankrijk georganiseerd in uh, Volkenburg. We hebben de uh, Tour de France georganiseerd in, in België wanneer we in België zijn aangekomen. En ik heb vorig jaar de ronde van Italië naar Nederland gehaald. En nu hebben we weer een wereldkampioenschap. Dus we zijn nu weer naar een volgende project aan kijken. Is dat een vak dat u past? Dat ja, project het wel. Maar ik zit nu ik van mijn veertiende jaar in de, in de wielersport. Dus ja. Ik ken eigenlijk al uh, hoeken en halen waar ik. Uh, die er zijn, die, die ken ik wel. En we zitten elke dag eigenlijk in het peloton. Dus, uh, we horen alles, we zien alles. En uh, we kennen iedereen. En we hebben hele goede bedrijven om, om ons heen. En daardoor denk ik ook dat we de grote evenementen ook naar ons toe kunnen krijgen. Ja, wat, wat is daar het geheim van? Hoe haal je zo'n evenement naar je toe? Is He. daar een algemene modus op los te laten? Of verschilt dat heel erg per evenement? Uh, ik denk dat je de goede contacten moet hebben. Uh, de mensen altijd uh, ge moet geven wat, wat ze verdienen. Uh, vertrouwen. Uh, altijd zakelijk blijven en toch correct blijven. En, altijd proberen met de, dezelfde personen zaken te doen. En als je dan nou van je 14 tot je, ik ben nu 60 jaar, in de wielersport zit... dan moet je het heel lang kunnen volhouden. Omdat, dan weet je echt alle hoeken en haten die er moet zijn om een rood evenement binnen te halen. Ja, is dat bijna een must dan, dat je al zo lang in deze wereld zit om dit te kunnen doen? Nee. Weet je dan wat de geheimen zijn waarmee je mensen kan prikkelen om het wk en bijvoorbeeld naar Apeldoorn te halen? Nou ja, je kunt prikkelen, maar je kunt ook vooral een team bouwen. En dat is hier ook weer gebeurd, dat ik een goed team bouw om me heen. Om goede mensen bij elkaar te zetten, om een goed evenement neer te zetten. En ik denk, dat heb ik ook in de tijd gedaan met TVM-wielerploeg. We hadden gewoon een vriendenploeg. We hadden niet het grote geld, maar we hadden wel altijd de grote resultaten binnen. En dat doen we nu eigenlijk op elk, bij elk evenement proberen we de goede mensen aan te trekken. En eigenlijk een heel leuk team bij elkaar te zoeken, en jonge mensen vaak, en die we het laten doen. En, en dat lukt eigenlijk elke keer uh, buitengewoon goed. Was het eigenlijk moeilijk om dit toernooi hierheen te krijgen? Nou, we hebben natuurlijk een hele mooie accommodatie hier in, in Apeldoorn. Je moet heel Nederland trots op zijn. Alleen, we moesten er nu wel staan. Want je kunt niet een, een mooie locatie hebben... en Zonder uiteindelijk dat daar drie jaar nog niks is gebeurd. Dus nu we het wel zo zijn... Dus dat we het nu echt ook iedereen gezien hebben. Maar was het, was het vervolgens moeilijk om het te krijgen? Hoeveel concurrenten waren er bijvoorbeeld? Nou, Je hebt verschillende concurrenten. Nu de buitenlandse landen, Amerika, Australië... Je, je, hebt, je, hebt, je hebt, veel landen die nu opkomen, die eigenlijk allemaal wel zo'n een mooi evenement willen hebben. Want het is toch, uh, ja, de goede evenementen die blijven eigenlijk belangrijk. En de goede evenementen zijn eigenlijk op dit moment ook alleen rendabel. De ja. kleinere evenementen en zo is moeilijk. We hebben nu op dit moment ook uh, Indoor-Brabant, uh, wat ook van ons is, uh, organiseren we. En ja, we hebben nu twee evenementen in handen die ja, genoeg super evenementen zijn. Ja, nou dan zit u goed hier vandaag, want we gaan straks nog naar Indo-Brabant. Okay. E eerst eventjes naar het andere fietsen, dat in Vlaanderen. Gio Lippens bij de E3-prijs. We hebben een fantastische koers hier, wat organisatoren die waren er een beetje bang voor. Geen Tom Bonen, geen Filippo Pozzato. Allemaal mannen die ervoor gekozen hebben om vandaag niet te rijden... maar morgen in Gent-Wevelgem van start te gaan, omdat daar dure punten te halen zijn voor de World Tour. Het betekende dat de koers gedevalueerd was. Maar ja, het zijn toch de renners die uiteindelijk de koers maken. En wat hebben we op dit moment een mooie strijd. Fabian Cancellara tegen de rest. Hij is alleen weggereden uit de kop van de wedstrijd. Heeft de anderen laten staan alsof ze er niet waren. De enige die nog even kon bijblijven was Bram Tankink. Jawel hoor, de oude vos van de Rabobank. Maar daar schoot ineens de krampen in de bovenbenen. En Bram Tankink moest toen laten gaan samen met Heinrich Hausler. En vanaf dat moment kreeg Krijgen we Fabian Cancellara alleen op kop. Hij heeft nog 14 kilometer te rijden. De voorsprong is inmiddels opgelopen tot 29 seconden. 30 seconden geeft de teller nu aan. En dan kijken we achterom. En dan weten we in ieder geval dat daar ook nog een groepje zit. Met onder andere dan die Bram Tankink. Maar ook met Nicky Terpstra. Nikki Nicky Terpstra die daar op kop rijdt van die achtervolgende groep. Met Tankink in het wiel. De achtervolgende groep is teruggeslonken tot een mannetje of 12. Zij zullen alles op alles moeten zetten om Fabian Cancellara terug te Fijn Tuft zit er zelfs bij. De Canadees die ooit een medaille pakte op het wereldkampioenschap tijdrijden. Sergej Ivanov zie ik daar zitten. Heinrich Hausler zit daar nog bij. Jurgen Roelands zit erbij. Sepp van Marken, de man van Garmin. En dan hebben we toch een beetje alle grote namen wel gehad daar in die achtervolgende groep. Maar zij zijn met z'n allen niet bestand tegen die ene man uit Zwitserland. Die kan rijden als een klok. Fabian Cancellara, hij is ontketend. heeft een halve minuut voorsprong met nog 30 kilometer te gaan. We hadden het met Kees Priem over de organisatie van een toernooi als dit. Meneer Priem, is het dan ook zo dat u dan elke keer als u dan weer een evenement binnenhaalt... probeert vernieuwend te zijn? Wat heeft u bijvoorbeeld anders gedaan bij dit wk doorrennen dan wat andere WK's in het verleden deden? Ik heb hier uh, eigenlijk weer... Uh... Een dag aan toegeboekt. Dus we hebben eigenlijk de opening met een heel spektakel geopend. Een echte openingsceremonie? Yes, ja, net is eigenlijk op, op de Olympische Spelen. We hebben alle landen rond laten rijden met vier, vier renners met de vlag in de hand. We hebben artiesten laten komen, we hebben uitwielrenners laten komen, we hebben twee Danny wedstrijden laten rijden. Een heel voorprogramma gemaakt. En werkte dat? Of zag je dat dat nog wat onwennig was voor de baan, en rijden? Dat was nog een beetje onwennig. Uh, ja. Alleen ik heb Eddie uh, Merks laten komen samen met uh, Sven Kramer. En die hebben iedereen uh, aangemoedigd om dat toch te doen. Omdat het belangrijk is voor de wielersport en zeker voor hun toekomst. En ja, ik ken, ik ken de jongens uit het verleden. En Sven Kramer, die, uh, die, die rijdt weer bij TVM. En daardoor hebben we ook weer relaties. Ja. Dus het is eigenlijk echt een relatie opbouwen. En daardoor haal je ook de goede mensen binnen, maar ook de goede evenementen binnen. Ja. U bent een liefhebber. Wat vindt u het mooiste onderdeel op deze wereldkampioenschappen? Ja, over het algemeen, de, de sprint is het mooiste. Uh, en de afvalling is zeker uh, een heel mooi onderdeel. En ja, het is elke dag sport en elke minuut is het sport hier. En dat is eigenlijk... Ja, je ziet alles wat er gebeurt. Je ziet alle, alle manoeuvres die de, me, de renners maken. En je ziet... Het, wat je nergens ziet, is dat de renner zich voorbereidt. Dat hij zijn eind omkleedt. Dat, hij, dat, dat, hij dat je alles kan gaat. zien. Ja. Je kunt gewoon alles ja. zien. Ja. Nou ja, dat, dat bestaat uh, geen sport meer. Nee, nee. Ik wens u nog veel plezier de komende anderhalve dag. Okay. En dan zit het erop. Heeft u nog druk? Uh, we hebben het nog druk. Tot, uh, morgenavond Toen zijn we tevreden dat het weer uh, helemaal bijna... Het is eigenlijk uitverkocht. Maar we hebben eigenlijk nog wat staanplaatsen over. Ja. En uh, de, de mensen zijn nog van harte welkom. Uh, want we hebben iedereen. We proberen toch nog altijd voor iedereen een plekje te vinden. Goed, ik wens u een goed weekend en dank voor uw komst. Okay. We gaan naar de misschien wel, je weet het niet, het hoogtepunt voor Nederland op deze complete wereldkampioenschappen waamburennen. Want dat applaus, Sebas, is voor de man die hier vandaan komt. Hè. Teun Mulder uit Zuuk, vlakbij Apeldoorn. De ambassadeur van dit toernooi. Je kan niet door Apeldoorn heen rijden. Of je ziet wel posters waar hij op staat. Ook hier heel groot, levensgroot bij de ingang van het Omnisportcentrum hangt die Teun Mulder. Dat is de foto van vorig jaar. Toen hij juichde, toen hij wereldkampioen werd op de kilometer. Komt daar een foto bij als juichende te Mulder als wereldkampioen van de Keirin. Het zou mooi zijn. De medaille is sowieso al mooi. De finale Keirin is begonnen. Acht ronden duurt die finale. Eerst achter de Danny waar Sam mooi de Nederlander op zit. En Mulder neemt de laatste positie in. Hij rijdt tegen de Australiërs. Shane Perkins tegen René Enders uit Duitsland. Sir Chris Hoy, de Britse Olympisch kampioen. Een andere Brit, Matthew Crampton. En een Nieuw-Zeelander, Edward. Dorkins. Crampton rijdt voor Teun Mulder. Crampton, speciaal voor Henri Schut, is te herkennen aan de witte helm. En Chris Hoy is te herkennen aan de zwarte helm. Met een rode band daaroverheen. Het zijn namelijk alle twee Britten. Dus ze rijden in datzelfde pak. De eerste rondjes is het aftasten geblazen. Kijken naar elkaar. Gaat de tempo langzamer zeker omhoog? En dadelijk gaat Danny eruit. En dan is het 2,5 ronde. Sprinten met zes man in de baan. Dit onderdeel dat ontstaan is in Japan. Een onderdeel waar Nederland twee keer een wereldkampioen had. Mulder ...in 2005 en Theo Bos het jaar daarna in 2006 dus in Bordeaux... ...toen die met een stradeling tevoorschijn won. Vind ik nog steeds de mooiste keirin finale die ik er ooit heb gezien. Maar dat kan deze finale misschien wel worden. Rondebord staat op 5. betekent dat de Dani dus nog eventjes in de baan blijft. En daarachter rijdt iedereen langzaam maar zeker iets harder... Perkins zit in eerste positie achter die Derny motor. Enders begint al achterom te kijken. De kleine Duitser. Ik had eigenlijk Levy, die grote Duitser, verwacht in deze finale. Het is een verrassing dat Levy al uitgeschakeld is in de halve finale. En dat die René Enders nu hier rijdt. Uh, Chris Hoy in derde positie kijkt naar Dawkins. Hoy laat een gaatje laat een gaatje richting uh, René Enders. Als het rondebord op drie staat betekent dat de volgende ronde aan de overzijde de dernie eruit gaat. En dan gaan we los. Mulder. ...zit in laatste positie achter Matthew Crampton. Daar gaan we dan. Drie ronden nog te gaan. Laatste 2,5 ronde de Bronner er dus uit. Crampton komt naar voren. Hoy gaat met hem mee. Teun Mulder zit in laatste positie. Danny Motor is eruit. Sir Perkins aan de leiding. Hoy komt buitenom. Wordt eventjes weer boven geduwd door zijn landgenoot. Nog altijd Teun Mulder in laatste positie. Nu komt Crampton. Hebben de Britten wat afgesproken? Gaan de Britten ploegentactiek doen? En Wat doet Mulder? Mulder moet hier naar voren. Krijgt even een klein snipertje van Enders zit nu in uh, vijfde positie als de bel klinkt voor de laatste ronde. Crampton en daar komt Mulder. Mulder komt buitenom, nu naast Hooy. Hij moet om Hooy heen, in de vierde positie. Crampton valt stil. Perkins nu richting de leiding. Crampton of Perkins van Goud. En wat doet Mulder? Crampton of Perkins van Goud. Mulder gaat er denk ik, loop. Nou, brons misschien. Brons denk ik voor Mulder, maar de wereldtitel gaat naar Perkins uit Australië. Die pakt de wereldtitel. Hooy tweede en Mulder staat op drie, steekt zelf ook de lucht in. En renners weten het altijd zelf het beste. Teun Mulder heeft een medaille. De eerste medaille voor Nederland. In zijn achtste WK-finale op rij. En ik denk ook dat we daar geen fotofinish meer voor hoeven te kijken. En uh, dat Mulder dus inderdaad weer een medaille heeft. Voor de vierde keer in zijn carrière. Perkins Schout, en Teun Mulder dus het brons. We gaan naar Steven Dalebout, Steven. Sebastian, ja, het was de bedoeling om even met Theo Bos te gaan praten om deze mooie race, deze mooie bronzen medaille terug te kijken. Uh, maar ik stel voor dat we het even uitstellen omdat Theo Bos nog even met andere dingen bezig is. Oké, okay, gaan, uh, gaan we dat dadelijk doen en kijk ik nog weer terug naar uh, de fotofinish. Waar ik inderdaad dus zie dat Teun Mulder die bronzen medaille heeft behaald. Achter Shane Perkins, de Australische wereldkampioen en Sir Chris Hoy, de Britse Olympisch kampioen. Hij zat een beetje ingeklemd in die sprint. Tussen Hoy, tussen Dorkens en tussen Crampton. Maar het brons is binnen. Nederland heeft eindelijk een medaille op dit wereldkampioenschap. Baanbielrennen. Dat is die bronzen medaille dus van Teunbielder. Prachtig om te zien de opluchting bij Teun Mulder. Dat hij dan inderdaad als thuisleider als ambassadeur van deze wereldkampioenschappen... de eerste medaille wint voor Nederland. We staan op het bord. We gaan vanuit deze hectiek in Apeldoorn naar ik denk de betrekkelijke rust in Brabant. De wereldbeker Dressuur Indoor Brabant dus. Ed van der Bent, goedemiddag. Hoe is het daar gegaan? Goedemiddag. Nou ja, ook wel hectiek tussendoor. Want eh, vooral als de grote verdetten binnenkomen maar tijdens de proef zelf is het de aandacht voor de muziek bij de puur op muziek. Zes minuten gade geslagen door vijf juryleden. Laten de ruiters dan het beste van de, hun kunnen zien in een vrije keur. Dus de volgorde van de moeilijkste figuren in de dressuur mogen ze dan zelf bepalen. Wat anders dan bij de Grand Prix waarbij het in een voorgeschreven volgorde gaat. En zeker is het wanneer nu de prijswinnende combinaties in de omgekeerde volgorde binnen worden geroepen. Gaat het publiek weer in extase? Dat zal zo dadelijk zeker het geval zijn. Bij de al lang voorspelde winnares van de wedstrijd. Hier de wereldbekerwedstrijd. De laatste van de West-Europese League. Over een paar weken is er in Leipzig de wereldbeker finale. En Adelinda Cornelis met Jerich Partsival. Die hier vanmiddag in Den Bosch met een monsterscore van 87.900. Haar vijfde wereldbekerkwalificatiewedstrijd wint. Eerder deed ze dat al in Stockholm, Londen, Amsterdam in de Rij En in Gothenburg nog maar zeer recent. Nu dus de vijfde wedstrijd. En uh, ja, Isabel Wert de Duitse met uh, waarom niet op de tweede plaats... maar een grote afstand, bijna 6% achterstand. En Hans-Peter Minderhout, die vinden we dan op de derde plaats... met uh, exquis Nadine. Hans-Peter en Adelinde zijn hiermee automatisch gekwalificeerd... voor de wereldbekerfinale, want ze staan bij de beste 9 in het uh, tussenklassement. En wie er ook bij komt, dat is de titelverdediger Edward Gal. Na de verkoop, na zijn wereldkampioenschap... Met het paard Totilas heeft hij aan twee wedstrijden met het paard Sister Lejeu moeten deelnemen om startgerechter te zijn als titelverdediger. Want de ben dan niet automatisch. En omdat er maar drie maximaal per land zijn, inclusief de titelverdediger bij die finale, was het voor Christa Larakkers die lang aan dat groepje van negen of tien ruikte. Uh, Rook uh, was het uh, voor haar helaas uh, ja, geen plek. Omdat uh, ja, toch de titelverdediger aan die eis heeft voldaan. En met Sister Lejeu zal uh, Edward Schal ook deelnemen aan die finale in Leipzig. Een mooie wedstrijd, nogmaals, het was voorspelbaar, maar voor het publiek. Niet zo vol als een Apeldoorn bij dit Libema-ovenement. Maar toch weer mooi. Adelinde, we hebben ervan genoten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het Amsterdam Museum laat uitzoeken hoe oud de fles drinkwater precies is... waarvan deze week met trots werd gezegd dat hij uit 1853 stamt. Een Amsterdamse vormgever zegt dat hij de fles in de jaren 70 van de vorige eeuw heeft ontworpen. Die fles werd in 1975 als ludieke actie uitgedeeld bij de viering van 700 jaar Amsterdam. Tot zover het hoofdpunt van het nieuws. Dan nu het weer. Erwin Krol. Het weer. Oké. Okay. Uh, in het noorden is het al uh, flink uh, op aan het klagen. Elders is nog bewolkt. In het zuiden regent het nog lokaal. Ik denk dat die regen de komende uren langzaam verdwijnt. En dan hebben we vanavond flinke opklaringen. Terwijl het in het zuiden nog bewolkt is. Maar ook vannacht bereiken die opklaring in het zuiden. Ik denk dat in een groot deel van... in het noorden gaat het een graad of 4 vriezen. In het midden van het land zal het een graad of 2 zijn. In het uiterste zuiden van het land... zal het een graad of 1, 2 boven 0 blijven. Morgen overdag hebben we dan flink wat zon. In het noorden is het gewoon echt zonnig. In de rest van het land is er een afwisseling van zon en bewolking. Maar het ziet er allemaal prachtig uit. Het is niet verschrikkelijk warm. Daar waait de zwakke tot matige oostelijke wind. In de noordelijke provincie wordt het een graad of 8. In het midden van het land een graad of 10, 11. En in het zuiden zal het 12, 13 graden worden. Maandag en dinsdag speelt de zon overdag ook een flinke rol. Met s'nachts opklaringen zal het gemiddeld een graad of 2, 3 vriezen. Maar vanaf woensdag is het bewolkt en gaat het regenen. En dan is de vorst verdwenen. ANWB Verkeersinformatie op de A1. Amersfoort richting Amsterdam. Door werkzaamheden staat tussen Afrit Bunschoten en het Eemnes een video van 2 kilometer. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven 4 kilometer. Ik ben terug bij Langs de Lijn voor het grootste deel live vanuit Apeldoorn bij de wereldkampioenschappen Baanwurennen. Waar we in het volgende uur Marianne Vos nog gaan zien in strijd om het goud op de scratch. In het volgende uur krijgen we ook Teun Mulder te gast die zojuist de eerste medaille won voor Nederland, het brons. En ook is er het andere fietsen en dat is bijna afgelopen. De E3 prijs, Harald Beke, Gio Lippens. Een man alleen tegen de rest. Hij is in de laatste kilometer. Fabian Cancellara. Hij kan het natuurlijk als geen ander in zijn eentje rijden. Want hij zal meervoudig wereldkampioen tijdrijden. Hij is Olympisch kampioen tijdrijden. Hij kan dat als geen ander. Vorig jaar won hij de ronde van Vlaanderen op indrukwekkende wijze. Won hij Parijs-Roubaix op indrukwekkende wijze. Zo indrukwekkend dat iedereen zei. Hij heeft een motortje in zijn fiets ingebouwd. Er is zelfs nog serieuze zaak van geweest op de Vlaamse televisie. Maar uiteindelijk liep het allemaal met een sisser af. Maar de motor ja, die zit toch vooral in zijn benen, die zit in zijn lijf in zijn hart, in zijn longen. Twee kilometer nog voor Fabian daar achter een groepje met Ivanov, Terpstra, Tankink Housler en O'Grady. Maar die komen tekort want ze rijden op één minuut. Ja, kom maar hoor. En daar rijdt Kanselara nog steeds in zijn eentje. Terwijl ik kijk naar Nicky Terpstra. Die probeert weg te rijden weer uit het achtervolgende groepje. Bram Tankink zie ik daar ook nog bij zitten. En die rijdt dan keurig in het gezelschap van Vladimir Guzef. Een man van Katusha. Ivanov zit er ook nog bij. Ook een man van Katusha. Maar dit zijn de geklopten hoor. Dit zijn de mannen die op achterstand rijden. Want zij zien inmiddels ook dat het nog twee kilometer te gaan is. Dus Zwijn tuf daar aan de leiding. We zien daar Zep van Marken in zijn wiel. En het zijn de mannen dus die voor de tweede plaats gaan rijden. Want in de buurt van Cancelara komen ze niet meer. Hij draait nu de grote weg af. En dan moet hij zo meteen linksaf over het viaduct. En dan rijdt hij zo Harelbeek in. En zal hij, als hij zo meteen door de bos komt, het fot zien van de laatste kilometer. Hij heeft het gezien door het doek voor de laatste kilometer. En hij gaat er nu onder doorrijden. Fabian Cancellara. Vorig jaar was het nog uh, ongelooflijk spannend. Want toen moest hij afrekenen met Tom Boon en Juan Antonio Fletcher. En deed hij dat met een oude indianentruc. Hij vloog in een bochtje, vloog die bijna eruit. Maar hij pakte de andere. En daardoor kon hij deze koers gaan winnen. Daarna dus de Ronde van Vlaanderen. Daarna Parijs-Roubaix. Iedereen vraagt zich af wie kan Fabian Cancellara stoppen in dit voorjaar. Want komen daar nog andere renners dadelijk bij in de buurt? Bij Cancellara, als het gaat om het Echi, als het gaat om de ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar laten we het er maar op houden dat dit het voorspel is: de E3-prijs in Harald toch alweer een mooie koers. Ondanks dat gedevolueerde deelnemersveld. De ploegleider komt er nog even naast rijden. Cancellara zegt: Joh, laat me maar. Laat me maar alleen hier op weg gaan naar de finish. Ik weet de weg. kan niet verkeerd rijden, want er staan overal hekken. Ik weet hoe ik moet finishen hier. Zometeen zullen de armpjes omhoog gaan voor Fabian Cancellara. De man dus uit Bern. Die de wielerwereld in een vaste greep had vorig jaar in het voorseizoen. En dat dit seizoen opnieuw lijkt te herhalen. Hij is ruim 4,5 uur zit hier op de fiets. 4 uur en 34 minuten. En nu gaan al de handjes omhoog. En komt er toch een grimas op zijn gezicht. Fabian Cancellara trekt zijn truitje recht. Klopt zichzelf even op de borst. En weet dan dat hij de winnaar is van de E3-prijs. Voor de tweede achtereen volgende keer. Nu over de finish. En dan is het even afwachten wat er achteraan gebeurt. Wie gaat daar het sprintje nog om die tweede plek gaat redden? Is het Bram Tankink? Of is het misschien toch Sergej Ivanov? Want dat waren de mannen die daarbij zaten. Maar we kunnen daar wat moeilijk zicht op krijgen. Omdat... De camera in die laatste kilometers natuurlijk helemaal in de buurt is gekomen van Fabian Cancellara. Ze hebben hier gekozen ervoor om in elk geval de winnaar te begeleiden. En nu zie ik het achtervolgende groepje aankomen. Ik zie daar Bram Tankink zitten. Ik zie Sergei Ivanov, daar zitten. Natuurlijk ook Heinrich Housler, de beste sprinter zou je toch zeggen van de, dit gezelschap. En er zit Jurgen Roelands daar ook nog in het wiel. En sluit uiteindelijk ook William Bonnet aan. De bonkige Fransman van de La Française des Jeux-ploeg. En dan gaan ze sprinten. Ik denk dat het gebeurd is voor Tankink, hoor. Die had al een keer uh, krampen. Dat was uh, in de beklimming van de Kwaremond. Hij gaat wel mee in het wiel van Heinrich Hausler, Maar het is Hausler die de tweede plek pakt. Of is het Roelands nog die er overheen komt? Ja, het is Roelands die er nog overheen komt. Hausler die laat zich verschalken. Ik denk dat Ivanov derde wordt. Hausler vierde. En dan uiteindelijk uh, zal Bram Tankink vijfde zijn geworden. Hier komt Nicky Terpstra nog over de streep als de laatste in het achtervolgende groepje. Wat het allerbelangrijkste is, en daar zit hij. Prachtig gezicht hoor. Ogen dicht. Hij puft even uit. Fabian Cancellara is voor de tweede achtereen volgende maal... de winnaar van de E3-prijs in Harald En hij geeft alvast zijn visitekaartje af voor de grote koersen... die vanaf komend weekend gaan komen. Volgend weekend dus de Ronde van Vlaanderen. De week daarna parijs roubaix U bent terug in het Omnisportcentrum in Apeldoorn. De wereldkampioenschappen-baanboerrenner Steven Dalebout. Waar bevind jij je? Op de tribune, hoog in het stadion, naast Theo Bos. Ja, uh, Theo, uh, terwijl jij naar Teun Mulder zat te kijken... won in België Cancelara de E3-prijs. Zeg jij dat nog wat? Ja, ik, ik ben vooral benieuwd hoe de hoe mijn ploegmaten het hebben gedaan. Ja, ik zat uh, vooraan in de kopgroep en Cancelara uh, uh, reed daaruit. Oké, okay, okay. dus ze hebben wel een rol gespeeld. <laughs> je mannen hebben een rol gespeeld. Okay, dat is belangrijk, ja. Hoe kijk jij naar nou hier, naar die race van Teun Mulder? Ja, het was uh, super spannend en uh, ja, hij reed gewoon goed, de uh, medaille hier weggesleept. Dus uh, daar, daar valt niks over af te dingen. En, uh, ja, het was een uh, chaotische rit eigenlijk. Het was, uh, niemand nam echt initiatief. Er uh, werd niet heel, hard, heel snel heel hard gereden. Dus uh, ja, het viel pas eigenlijk laat allemaal op zijn plek. En uh, dan zag je dat uh, Perkins uh, het juiste wiel had gekozen. En uh, is dat is eigenlijk ideaal. En dan uh, hoor je dat daarachter. Ik dacht van nou, ah, die kan hem nog wel passeren. Maar die begon eigenlijk iets te, te vroeg. Uh, maar ja, Perkins was heel sterk en, uh, en heel slim. Terechte winnaar. Ja, zoals je, als je die rit nu ziet, uh, wel. Hij is ook super rap. Uh, dus wat dat betreft uh, kun je zeggen, terechte winnaar. Krijg je kriebels als je zo naar die kei kijkt? Ja, ik weet hoe spannend het is. Dus uh, ik sprak Teun even vooraf. En uh, ja, Teun was wel uh, re redelijk relaxed. Maar uh, tegen mij uh, kon je eigenlijk niet zoveel zeggen voor een uh, finale. Goed, uh, we weten, je bent nu een, een wegrenner. Uh, maar morgen rijd je hier op de baan. Wanneer heb je trouwens voor het laatst op het asfalt uh, gereden? Ja, vanmorgen nog. Even getraind? Vanmorgen heel gewoon getraind, ja. En uh, nu eventjes losfietsen hier en een beetje de sfeer proeven. Want ik ben nog niet in het stadion geweest. Wat vind je ervan? super mooie sfeer, uh, ja mooi stadion, alles is uh, ja ziet er gewoon super gaaf uit. Dus uh, ik denk dat het wel ja gewoon een mooie ja mooie boost voor de Daalweren is. En ook voor jou om hier in een vol stadion te rijden. Dat zal ik een kick geven morgen tijdens die koppelkoers. Uh, wat wat verwacht je van die koers? Ja, het wordt een hele zware koers volgens mij. Dus uh, de omstandigheden zijn heel zwaar. Die baan loopt niet super snel. Dus uh, ja, ik, ik ga proberen mezelf, uh, ja, ik ga mezelf niet leegrijden in het begin al. Dus ik ga niet te veel punten rijden al. En ik probeer er gewoon wat later in te rollen. En uh, dat het allemaal net gelijk op goed op zijn plek valt. Dus ik denk als je hier uh, na 50 rondes aan blok zit, dan, uh, dan hou je de eindstreep volgens mij niet eens. Dus uh, ik, ik moet proberen hem uh, goed weg te stoppen. En Peter is uh, supergoed in vorm. En uh, ja, die gaat mij op een gegeven moment gewoon uh, een paar keer goed afzetten voor die sprints. En, uh, en opletten dat er niet te veel renners mee uh, gaan rondrijden. Um, volgend jaar komen de spelen in Londen eraan. Ik zei al, je bent, je bent nu voornamelijk een wegrenner. Uh, maar jij wil ook graag op het Omnium starten. Hoe heb jij gisteren naar Tim Veld gekeken die hier op het Omnium ja, door het ijs zakt? Ja, Tim uh, die kan veel, veel beter dan dit. En die is uh, al de laatste tijd uh, niet, niet lekker. En uh, ja, eigenlijk gewoon niet goed in vorm. Dus als hij, uh, hij heeft eigenlijk zijn beste vorm... Uh, dit seizoen, de seizoenloop van nou ja, wat is het, uh, september, oktober tot uh, maart, was hij in oktober op het EK gewoon eigenlijk in zijn beste vorm. En uh, ja, en dat is uh, super zonde, want ik weet zeker als hij die vorm die hij toen had, nu, nu haalt, dat hij ja, gewoon meedoet om, om de ja, zeker top 5. Nou ja, in Londen kan er maar één Nederlander starten. Dus Cru uh, gezegd is het goed nieuws voor jou. Nou, ga ik, kijk, kijk, uh, ik, ik moet eerst maar eens bekijken hoe ik zelf op een Omnium uh, presteer. En, uh... Wanneer ga je dat testen? Ja, dat, uh, Ik zou wel een wereldbeker uh, moeten rijden om te kijken wat ik kan. En, dat is, uh, en dan, dan zien we wel verder. Dus uh, dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. Wil de Rabo-wegploeg daar meewerken? Ja, dat denk ik wel. Denk je wel? Ja hoor, ik... Uh... Kijk, Olympische Spelen zijn gewoon super belangrijk en, uh, en super mooi. En ook belangrijk voor mij. En uh, dat weet de ploeg. Dus uh, daar hebben we ook gewoon over gehad. En, uh, Jij wil die gouden Olympische plak nog hebben? Nou ja, goed. Kijk, ik denk dat het gewoon belangrijk is om je kansen te vergroten op, een, op, op prijzen. Zeg maar. Dus uh, kijk, je kan ook bijvoorbeeld nu zeggen, goh, de, de wegrace is helemaal vlak. Ik ga alles op de wegrace zetten. Maar dat vind ik nog veel te, veel te vroeg om. Uh, om, om iets anders uit te sluiten. Dus ik, uh, ja, ik, hou, ik hou het gewoon nog open. En uh, ja, we zullen wel zien uh, hoe het uiteindelijk gaat lopen. Eerst morgen de koppenkoers. Succes Theo Bos, bedankt. Oké, okay, dankjewel. Yo. maar dat maakt niet uit. Nee. Ik zit hier lekker. Ja. Mooi uitzicht, we zijn bezig met de kilometer, dus uh, nee, helemaal prima. Ja, ondertussen rijden inderdaad de eerste mannen de kilometer tijdrit in het laatste onderdeel van het Omnium. We gaan daar straks natuurlijk nog eventjes mee schakelen. Leontien, jij bent de ambassadrice, een ambassadrice van dit toernooi. Dat betekent, neem ik aan, dat je hier de hele week rondloopt. Ja. En wat doe je dan zoal? Nou ja, ja, je probeert in ieder geval de gasten van de gemeente Apeldoorn. Uh, probeer je een beetje wegwijs te maken je, uh, tijdens de, de, de baanwielerwedstrijden. Weet je, het is natuurlijk als je niet echt in het baanwielrennen zit. Ja, ieder onderdeel is natuurlijk een ander onderdeel. En dan probeer je dat een beetje uit te leggen en uh, ja, je fungeert ook een beetje als gastvrouw. Ja, belangrijk punt misschien wel bij deze kampioenschappen. Want als je zo'n dag hier meemaakt en je bent niet helemaal ingevoerd... dan denk je inderdaad, poeh, wat een hoop onderdelen. Ja. En wat houdt alles in? Ja, dus dan is het wel fijn als er iemand rondloopt die er een klein beetje verstand van heeft. Ja. Wat vindt de gewone man het moeilijkst om te begrijpen? Want het is natuurlijk vaak wel simpel om te zien uiteindelijk als je helemaal weet hoe het gaat. Ja, maar het onnium is natuurlijk best wel heel erg ingewikkeld, ieder onderdeel is natuurlijk al uh, anders. En uh, zeg maar een puntenkoers, degene met de meeste punten, die wint de puntenkoers, maar die krijgt dan weer uh, heel weinig punten ja. in het klassement van het Onium. Ja, ja, dat moet je natuurlijk wel even toelichten, anders denk je, waar gaat dit over? Ja, dat is wat jij dan onder andere doet. En verder? Nou, ik je neem hebt, niet ik heb... aan dat je de hele week speelt. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Ja, we hebben natuurlijk een aantal rensters uh, van, van ons team. Uh, die zijn nu natuurlijk overgeleverd aan, uh, aan uh, de nationale selectie. Ik Kirsten Wild en uh, Willy Canes. Willy Canes uh, is in het begin van de week in actie geweest. En Kirsten is vandaag heel goed gestart tijdens het onderhem. Ja. Die staat op dit moment na drie onderdelen staat ze aan de leiding. Ja, dan zit je echt met zweethanden. Zit je hier te kijken, dan denk je van: Oh, het zou toch niet waar zijn? Ja, en voorlopig is het wel waar. Ja, voorlopig is het wel waar. Maar er komt nog een onderdeel wat haar minste onderdeel is. En uh, daar sluit ze morgen mee af. En dat is de 500 meter. En tijdens de wereldbekerwedstrijden het afgelopen seizoen in, uh, in Beijing... en in Manchester werd ze daar 15e en 16e. Dus ja, dan verliest ze we wel kostbare puntjes. Dus uh, ik hoop dat het Nederlandse publiek haar morgen op handen gaat dragen. En ja, dat ze gewoon uh, ja, net even iets extra's kan. Doord, uh, doordat ze in eigen land het WK rijdt. Ja, want voor de duidelijkheid... we zijn halverwege het hem, de drie onderdelen hebben we gehad. Had je zien aankomen dat zij dat zo vreselijk goed zou doen tot nu toe? Ja, we wisten dat ze je mee zou kunnen doen met de wereldtop. Uh, want anders word je niet twee keer twee in, in alle tweede wereldbekers. Maar ja, de wereldbeker is natuurlijk, dat is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar... want sommige landen laten dan weer net die wereldbeker schieten. Dus, maar ja, als je twee keer twee wordt, dan weet je wel dat, dat het je goed afgaat, zeg maar. Ja. Maar Alt... dit hadden we niet verwacht dat ze na één dag aan de leiding zou staan. Dat hadden we niet durven te dromen. Nee. Even, even dan vooruitlopen tot morgen. Dan komen er nog drie onderdelen. Neem ze eens even door. Die, je, je, de laatste ben je dus bang voor. Ja, dat is de 500 meter. Ja. En dan komt de scratch nog. Uh, dat kan ze wel, want ze hebben natuurlijk een, een geweldig eindschot. Dus daar zou ze wel, als ze zich niet in laat sluiten en niet laat verrassen... dan, uh, kan ze daar, uh, dan komt ze daar ook goed uit de voeten. En dan heb je nog een drie kilometer achtervolging... En dan moeten er ook wel vijf, zes de plek moeten wel in zitten. Nou, zijn dit dus de ja, absolute all-rounders van het baanwielrennen? Ja, het is een beetje vergelijkbaar met een etappenkoers. Ja. Hoe lastig is dat dan om dat, uh, ja hoe moet je dat zeggen, om daar een tactiek te kiezen waar je op gaat trainen. Waar, waar kan je bijvoorbeeld het, het meest verliezen? Nou, weet je, het is heel specifiek. Dit wordt natuurlijk zo specifiek, je kan dit niet. Een on kan je er niet zomaar eventjes bij doen. Uh, dus ik denk dat Kirsten, als ze volgend jaar Nederland mag vertegenwoordigen... tijdens de Olympische Spelen, dan, uh, ja, dan denk ik toch dat ze moet gaan kiezen. Of het wordt de baan, of het wordt de weg. Maar voorheen kon je het nog wel beide doen. Maar dat wordt heel moeilijk, omdat je heel specifiek... Alle onderdelen moet je natuurlijk aandacht geven. Ja, nou ja, de concurrentie is moordend wat dat betreft... Hè, ja. voor de Spelen van volgend jaar. Want Marianne Vos heeft ook haar zinnen gezet. En ja. één per land maar. Ja, het mag één per land. Nou heeft Kirsten, uh, ik denk wel, nu een klein streepje voor. Ze doet het nu goed en ik hoop dat ze het morgen ook goed doet. Ze heeft natuurlijk de bike-off, heeft gewonnen van Marianne ja. Vos. Dus, um, ja, en ik denk, dat geldt voor Kirsten, maar dat geldt ook voor Marianne. Ze zullen gewoon keuzes moeten gaan maken. Ja, jij zegt een klein streepje voor, maar als zij hier wereldkampioen wordt of het podium haalt... Ja, dan, dan hoop ik het dat ze... is het dan niet ze... al gelopen koers. Ja, dat hoop ik. Ik hoop dat ze dan een hele grote streep voor heeft. Maar ja, Marianne heeft natuurlijk uh, de afgelopen jaren bewezen... dat ze ja, op WK's uh, redt ze toch meestal de eer van Nederland. En, uh, dus ja, we, we, we zullen het zien. Volgend jaar is weer een nieuw jaar. Maar ik denk wel, ja, ze levert wel haar visitekaartje af... als ze hier morgen op het podium staat. Ja, blijf nog even zitten als je wil. We gaan kijken naar uh, Tim Veld bij zijn laatste onderdeel van het Omnium. Uh, Sebas, het, uh, het waren niet zijn dagen. Hè? Nee, dat kun je wel zeggen. Uh, dit laatste onderdeel. Ja, rijdt hij nou, niet voor spek en bonen mee. Hij moet gewoon met een goed gevoel proberen af te sluiten. Is getrokken op die uh, kilometer sprint. En uh, rijdt tegen Ho -Ting Kwok. Eigenlijk rijden natuurlijk tegen de klok. Maar Kwok zit aan de andere kant van de baan. De kleine man uit Hongkong die de wereldtitel pakte op de scratch race. Tim Veld als voormalig sprinter zou in ieder geval voorlopig de snelste tijd moeten neerzetten. En heeft in ieder geval de snelste tijd na de eerste ronde van vier rondjes want zo'n wielerbaan is, 250 meter lang je ziet ook duidelijk het verschil tussen de voormalige sprinter Tim Veld en uh, echt uh, de Steer om maar een schaatsstem te gebruiken. De, uh, we rennen met meer invouw, ha, inhoud Kwok want die ligt na ruim twee ronden al uh, bijna uh, achter een, uh, is al bijna ingehaald door Tim Veld Zou me niet verbazen als Veld uh, dadelijk de achterkant van Kwok nog kan aanraken. Eén rondje nog heeft hij te gaan en inderdaad voorlopig de snelste tijd. We hebben vijf rijders gehad in dit veld van 21 renners die nog over zijn, maar Tim Veld doet dus niet mee voor wat betreft de wereldtitel op dit Omnium. Daar komt hij aan. Het moet in ieder geval wel op de snelste tijd tot nu toe gaan worden. Dat was 1-0-5 of 1-0-5-4-9-9. Uh, uh, ja, nu wordt dat 1-0-4. Uh, 0-9-3 van Timveld. 1 minuut 4 seconden en 93 duizendste dus van Timveld. Die zijn uh, omnium erop heeft zitten maar een goede klassering heeft verspeeld gisteren al op de puntenkoers. Waar hij slechts 20ste werd en vooral gisteren op de afvalwedstrijd waar hij in de eerste ronde het voortouw nam. Aan de leiding ging rijden en vervolgens gewoon door iedereen werd ingehaald en als tweede er al af moest. Dat betekent het einde van het goed klassement van Timveld. Voorlopig dus wel aan de leiding op dit afsluitende onderdeel. Leon Tinha als ambassadrice zal ook een zucht van verlichting hebben geslaag, geslaagd... dat wij de eerste medaille voor Nederland binnen hadden vandaag, hè? Ja, dat, uh, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk goed. En dat is ook goed, want ik sprak net even met Theo Bos... Ja, de sfeer in het, uh, in het Nederlandse kamp, ja, dat was toch een beetje down. En uh, dat is ook begrijpbaar. En uh, ja, dit hebben ze nodig. Er komen natuurlijk uh, daar komen nog natuurlijk, uh, een aantal machtig mooie onderdelen aan. En als dan uh, vanavond en, en morgenochtend de sfeer goed is... dan uh, helpt dat ook mee voor uh, Teun Mulder... die nog een keer op de kilometer uh, zijn titel mag gaan verdedigen. En ook voor Theo Bos en Peter Schep... Uh, die Nederland uh, morgen gaan vertegenwoordigen tijdens de koppelkoers. Dat is belangrijk, hè? Dat is zo'n groepsgevoel. Zou kunnen ontstaan. Er wordt ja, vaak vond... gezegd dat bijvoorbeeld bij de Spelen van Sydney 2000 dat op een gegeven moment het geval was in de volledige Nederlandse equipe. Ja, dat is. Ik was daar altijd heel gevoelig voor. Ik ja. was uh, als, als, als de sfeer niet goed was binnen, binnen het Nederlandse team. Ja, dan kon ik echt gewoon uh, wel 10% minder presteren. Dus voor mij was dat echt uh, heel erg bepalend. En uh, ja, ik denk, ik denk dat er voor heel veel geld Dus uh, dit, is maar, dit is alleen maar mooi. Ja, we hebben Kirsten Wild al besproken. Een van de rijders uit jouw team. Aadrink.leontien.nl um, De ander is Willy Canis Dat is eigenlijk een heel sneu verhaal. Hè? Had zij hier überhaupt, überhaupt gereden? Als ze die blessure Had zij überhaupt het WK gereden als het WK niet in Nederland was geweest? Ik denk het niet. Ik denk dat ze het WK, ja, ja of misschien toch wel. Want ze hebben die punten ook nodig richting de Olympische Spelen om zich te kwalificeren. Uh, maar ja, die, die rugblessure is zo heftig. En je hebt maar één rug. En uh, ja, alles is, uh, ze kijken, tuurlijk het is WK in eigen land. Maar ja, ze wil natuurlijk volgend jaar tijdens de Olympische Spelen in Londen wil ze ook goed zijn. Dus dat zijn natuurlijk hele moeilijke beslissingen. En dan weer vierde. Ja, het is zo. En jij weet niet echt wat het is om vierde te worden, geloof ik. Maar... Nou, ik vond twee en vier vond ik altijd zulke klote plekken. <laughs> twee, dan is het net niet. En dan ben je er zo dicht bij. En vier heb je gewoon helemaal niks. Ja, ja. Het is gewoon... En ja, ik, had, ik heb haar gesproken uh, na haar race. En ja, toen zei ze ook van weer vierde. Ja. Tot besluit. Ik zag jou van de week in het journaal zeggen... toen je werd geïnterviewd als ambassadrice. Dit is een eerste stap op weg naar de Olympische Spelen van 2028. Vertel ja. eens. Ja, weet je, we kunnen hier toch, ik denk dat we hier al ons visitekaartje afleveren. Weet je, dat Nederland is er klaar voor om grote evenementen te kunnen organiseren. En, uh... Iedereen is tevreden, kijk eens, een er hangt een hartstikke goede sfeer. De UCI is tevreden, dus uh, ja, we, we geven hier alweer ons visitekaartje af. Dat we in ja. ieder geval uh, het wielrennen kunnen organiseren in dit kleine landje. En deze hal hebben we dan vast? Ja, die staat er. En dan moeten er nog heel veel hallen bij komen. <laughs> ja. Dus we moeten aan de slag. Blijf jij erbij tot, tot de beslissing valt over die Olympische Spelen? Ja, ik ben aan het tellen. Ik doe dit allemaal voor... Uh, dit is eigenlijk allemaal gewoon uh, in mijn eigen belang. Onze Indy is nu drie. <laughs> en uh, dan is onze Indy 1,22. Dus dan is, ze, uh, dan is ze heel sterk. En ze wil gaan fietsen. Heeft ze gezegd, nee joh, die is allemaal bullshit. Die hoeft helemaal <laughs> niet te gaan. Die gaan te wielrennen. Ja, natuurlijk wel. En gaat hij dan de baan combineren met de weg? Nou, het is wel een buffeltje hoor. Ja. Ik, uh, we hebben een ruimte bij ons thuis ingericht. En ze hebben al zo'n klein home trainer. En ik, uh, ik train best wel veel binnen nu. Omdat zij dat prettig vindt als mama gewoon treedt En ja. dan sta ik op de loopband. En dan zit Indie al gewoon te fietsen op die home trainer. En trappen, trappen, trappen. trappen. Dus uh, ja, wie weet. Nee, joh, ze moet gewoon doen wat ze leuk vindt. Okay, we en... houden jou en halen in de gaten. Ja, veel plezier dat nog dat vandaag. Je gaat geloof ik meteen terug naar de TV nu. Hè? Ja, we gaan, ik ga terug naar Dion. Oké. Okay. Maar wij zijn zo meteen ook nog bij u terug met een uur radio. Langs de lijn is terug na het Radio 1 Journaal. Tot zo.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 En het geheim van John van der Brom. De crisis kan altijd overwonnen worden. En Erwin Koeman vertelt waar hij graag trainer zou willen worden. Luister morgenmiddag van kwart over twaalf tot twee. De perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.